We kunnen wel nog meer vertellen, maar het geld groeit me niet op mijn rug. Ik ga het zelf doen. Wat, liever? Verven en behang. O, oh, nee, spaar me. Ach, klets toch niet. O, oh, Roderick, jij haalt altijd de soft naar je toe. Denk er nou toch aan dat je geen gevestigd knutselaar bent. Weet jij wat Snodgrass heeft gedaan? Jazeker. Vier kamers heeft hij gedaan. Vier kamers in één week. Behangen en geverf. Nou ja, meneer Snodgrass kan zich dit permitteren. Ik ook, ik ook. En ik doe het voor een schimmetje. Doe het niet tegen de prijzen voor die tweedehands Michelangelo's. Als je nog een klein beetje van me houdt, laat me dan een vakman opbellen. Ja. Echt? Ze zijn niet allemaal Michelangelo's. Er zit er één vlak naast je. Oh, daar gaan we weer. U weet allemaal hoe het gaat, dames, nietwaar? We blijven hopen. Diep in ons hart hopen we allemaal dat het hem deze keer zal lukken. En dat dit keer de celdeur niet uitnodigend open staat. Of, of dat de buren deze keer niet met een wapen in de hand u staan op te wachten bij een straathoek. Of, of, of dat de muren niet op punt van instorten staan. Tja... Andere mensen hangen zonder gevaar voor eigen leven, vee en stallen, lampen op, zonder stroom door het veegelijf te krijgen. Ze behangen en ze schilderen met succes. Ze legt traplopers en zeilen zonder ongelukken. Maar voor één keer dacht ik dat we de goede kant uit gingen, dames. En we ons tot die andere succesvolle families konden rekenen. Want weet u, het babbeltje dat we in de verfwinkel hielden, leek me zeer gunstig te klinken. Eindig papiertje vindt u niet mevrouw. Oh, jawel, jawel, ziet er vorstelijk uit. Smaakvol. Ja, vind je niet, hm? Ja, zeker. Laten we dit dan nemen. En dan de hè? Dus twee potten wit, doos met kleuren. Verder een grote bus lichteikenkleur en een grote bus donkerbruin. Wat moeten we met donkerbruin? Een geheimje, hè? Nee, nee, nee. Uw man heeft voor u een klein verrassingje in bed, mevrouw. Ja. o mevrouw. Ja. Zeg dan het de doosje, doosje. Ach nog ja, ja, ja, meen, de ja. doosje, doosje. Zo. Wat zit daarin? Dat zal meneer u straks wel uitleggen, denk ik, zo mevrouw. Ja. Dat is dan een andere verrassing, min of meer. Ik wil liever nu een ja. verrassing hebben. Vooruit. Doosje open. Oh, nee, mevrouw, doet u dat nou niet, hè? Het is voor het effect toch veel leuker als dat bij u thuis gebeurt. U weet waarschijnlijk niet wat het woord verrassing bij ons wil zeggen, goede heer. Open die doos. dat je houdt hem op te zeuren. Ik verzeker je dat het niks bijzonders is. Goed, goed. Dan thuis. Maar ik geef je de verzekering, Roderick, dat wanneer het iets waanzinnigs is en helemaal in jouw lijn, ik onmiddellijk de telefoonbak en een behangenrobel of hij kom ik wil eens zien wat er in die doos zit, Roderick. Maak open. Kijk, nou zal ik eerst eens even. Open. De... Waarom nou zo'n haast? Ik wil weten wat erin zit. Goed, schat. Open. Nou, nieuwsgierig hoor. Nou, ja, open. Zeg wat de wereld moet dat? Wat is dat, pap? Dat is nou de bijdrage van de wetenschap tot de vervolmaking van de <gif> schilderkunst, mag ik wel zeggen. Ja, maar wat is het dan? Dit is een verfroller, schat. Een, een, een verfroller. Men haalt de roller door de verf, men rollen het uit over de muur of wat maar maar wilt. Dekt in één keer, geen geknoei, geen gespetter. En wat zit er in het blikje, pap? Met, oh, dat, uh, daarmee kun je de verfspetters verwijderen. Oh, mm. Ik zie nog een roller. Ah, daar maak je de decoraties mee. Oh, hier is een kamp, pap. Ja, ja, ja. Daar worden de vlammen mee aangebracht. Vlammen? Vlammen, ja. Vlammen. Imitatie eikenhout. Nep eikenhout. He? Dat geheimtje van straks, weet je wel. Nou, daarom heb ik ook die donkerbruine verf vuil gekocht. Kijk, op de deuren komt eerst lichter ver. Op deuren? Ja, ja, op de deuren. Ja. Oh, ja, nou wil ik ook alles wat in die doos zit zien. Kijk. kijken. Uh, waar is dit voor? Uh, dit? Oh, ja, dit zijn uh, schablonen. Kijk, in verschillende uitvoeringen. He? eikenbladeren hebben we hier, kroontjes, Donald Ducks. En, en, en waar is dit gekke je dan voor? Nee, om stippeltjes te maken. Ik kom tot oh. dan de hals in diepe ellende, dat voel ik nou wel. Nou, ik ga naar de keuken hoor. ik ga thee zetten. Roderick, het spijt me, ik heb er geen vertrouwen in. Wat loop je nou toch te mieren Jean? Hè? Ik, ik mier helemaal niet. Nou ja, goed, we hadden al die bezwaren. Vier muren, twee ramen, een deur. Het is allemaal simpel, nietwaar? Wat ga je nou doen? Nou, ik ga proberen je moeder tot andere uh, gedachten te brengen, zoon. Uh, uh, alles wat we tot nu toe uh, hebben gedaan... is de hele boel van de ene kamer na, naar de andere te schouwen. Prachtig, prachtig, prachtig. Beginnen we dus bij het begin. Wat ga je nou toch doen, pap? Jij kunt er getuigen van zijn, Sheila, dat je vader met deze handen... de kamer in drie uur tijd gaat moderniseren. Ja. <lacht> Waar is boekie? Het boekie, het boekie. Ja, dat lag er net. Oh, wacht, ik heb het. Ja, hier. Mooi, mooi, mooi. Jean, wat staat er onder hoofdstuk, 1? Oh, hoofdstuk 1, 1? Hoofdstuk 1, 1 ja. hoofdstuk 1, hoofdstuk 1. Ja, ik heb het, hoofdstuk 1. Staat er? Ten eerste. Maak de te behandelen muren glad en vrij van onregelmatigheden. Glad en vrij van onregelmatigheden. Juist, ja, ja. Zeg, even kijken. Zeg, vind jij die, die houten lijst bovenaan erg noodzakelijk, Jean? Maar hm. nou, wat, wat wil je dan? Nou, weghalen, hè? Oude schede zegt. Kijk eens, wat wij willen, dat is een, een muur, hè, een wand... Ondaan van alle herinneringen aan stoffige kleinburgerlijke tijden aan een, uh, een tijd vol van naargeestige ideeën en slavernij, hè? Huh? Ja, uh, weghalen. Hm? Ja, jij denkt dat, dat de slavernij daar. Trappie, trappie, trappie. Ja, ja, hier, hier, hier is een trappetje. Hou je benen niet die over. So. Hey. Ja, strappy, uh, ja, je hebt nu de. de de, de, <lacht> de, de, de klauwhamer. Dat is het. Ja, dankjewel, uh, Giele. Ja, zo. So. Nou ga ik. Zo. <lacht> so. Hé, hey. nou, nou, nou, nou, nou, nou, dat het wordt de hoogste tijd dat dit soort smakeloze versiering dus uit de, de huizen van hoor. Ja, nou lekker, maar het zit als een muur. Eh, uh, wat is het? Oh, eh, uh, eh, uh, uh, hey, ja, ja, ja. ja. Uh, uh, ach, pak jij eens even de koevoet, die ligt in de hal, de hè? Ja ja, ja, ja, koevoet. koevoet, ja. Wat is het, een koeienvoet, mam? Ach, schatje, dat is speelgoed voor inbrekers. Oh. Daarna maken ze de brandkast open. Maar papi gebruikt hem om die houten lijst weg te breken. Wat oh. doe je? Aha, ja, goed zo, goed zo, jongen. Kalleman, Kalleman wat is het? Kalleman. Verdeel je niet sowieso. Ja, die borstwagen. Oh, geen geen, Zo, juist. Als ik dan die, uh, die koevoet tussen die houten lijst kan krijgen, dan is de zaak in een paar seconden gefixt. Oh. Denk er dan die keer dat je de vloer van de badkamer probeerde te repareren. Oh ja. Zeg, moet dat nou noodzakelijk? Als ik alleen maar <laughs> verder tussen dat houten kan komen, dan is het zo gebeurd. Nou, oh, yeah. <laughs> ik, ik, ik, ik ben er helemaal goed op. Wat gaat papi nou de dus doen, Mark? Ja, ja, ja, daar, ga, daar gaan we, daar gaan we. Nou, nou, nou gaat hij nog gaat... Goed, ja, Goed zo. De, de buitendeur stond open en ik dacht iets te horen, dus... Uh... Oh, nee, neemt u ons een beetje zelf niet kwalijk, meneer Snapgraas? <coughs> Mijn man houdt alleen maar wat kalk van de deur. Oh, oh, nou ja, laat maar zitten, laat maar zitten, hoor. Meneer Snapgraas, kom je alleen even opzoeken, schat. Oh, oh, oh, hallo Snapgraas. Hallo. Ik uh, zal thee gaan zetten. Zeg, wat, uh, wat voel jij je haar? Eh? Oh, ik... Eh? Wat? Ik ga de muren opnieuw stucadoeren. Opnieuw stucadoeren? Ja, ja, kijk, we hadden een ongelukje met die houten lijst. Hè? Oh, ja. Zat eerst daar en nou ligt hij hier. Hè? Oh, ja. ja. We dachten al, oh, wat doet hij toch? <laughs> ik dacht dat je weer bezig was met de gastro op wieletjes, weet je wel. Nee, nee, nee. <coughs> nee, dat niet, nee. Kijk, ik pak de zaak liever grondig aan dan alleen maar een beetje oplappen. Welke zaak? Nou, de, de, de muren. Huh. Allemaal? Ja, alle vier, ja, ja. Alle vier, helemaal ja, opnieuw nee. stucadoeren. Ja ja, ja. ja, ja. Zo, zo. Ja, ja. Ja, kijk eens, je, je schiet veel beter op, hè. Oh, ja. ja. Als je met, met oplappen begint, dan weet je werkelijk niet waar het eind is. Al nee. oh, met aantrekkelijk is het ook niet. Nee, eh, nee. dit wel dan? Oh ja, oh, ja zeker, ja, ja, daar sta ik voor in. Het oh. is een hele nieuwe pleistering, hè. Mm. Dit moet het dan worden, hoor joh. Ja, ja, ja, ja. Ach, kijk eens nog, trouwens, je weet ook hoe het gaat niet meer met die dingen, hè. Je ja. ziet dat het nodig is, hè, maar steeds stel je uit, en je stelt maar uit, en je stelt maar uit, en de tijd gaat voorbij. Mm. Je geeft je aandacht ergens anders aan. Wat doe je? Je vergeet de hele zaak. Zeg, ben jij van plan het plafond ook te doen? Jazeker, ja. ja. Plafond, muren, lijstwerk, de hele lucht. Zo, zo. Ja, ja. ja. Mm. Zo. Ja, ja. Maar kijk eens, het zat. Eh... Ja, hè? Het zat als een muur, hè? Die oude mensen. Ja, ja. ja. als bananen, zo dik. Ja, ja. Zeg, wat, wat, wat, wat, wat doe je dan al? Nou? Alle rommel eruit en eraf halen. Oh. oh. Nou, het zit stevig in elkaar, hè? Oh, niet stevig dan de landers. dus de gewone dikte. Je zit waarin vol bo Bob bovenop de stenen, zie je? hè? Ja. Bovenop de benen zit je. Uh, uh, ja, dat, uh, <coughs> dat was ook mijn bedoeling. Uh, oh van, ja, ja, uh, uh, de van de stenen. Ja. Uh, heb je dat soort werk wel eens meer gedaan? Ik bedoel natuurlijk Ja, pleisteren en zo, ja. Nou, nou eerlijk gezegd. Uh, oh, voorzichtig. Gaat je op je tenen? Nee, nee, altijd waarschijnlijk. Nou, ja. nee, nee, geen uh, ervaring. Nee. Oh, zo, zo, zo. Nee. Nee. Hoezo, hoezo? Nou, of, of, niks bijzonders zomaar. Uh, ja, ik vroeg me juist af. Of, of je wel bent... ervaring had, ah, ah, ervaring, He? ja. <laughs> je vraag hoe je een logisch gehoorst was, ja. Ja, kijk eens maar dat, uh, wacht even, kom bij je. Kom ja, erbij. kom maar even, ja. ja. Kijk dat, ja? ja, dat zit allemaal hierin, hè. Hier, ook. Oh. dit, hè. Ja, ja. Oh, maar wat, wat is dat dan? Dat heb ik op de kop getikt. Lees maar eens. Oh, even kijken, even ja. lezen. Ah, Stucadoren voor amateurs. Zo, Ja, en dit is, ja. Ja. En, uh, dit is uh, jouw ervaring, kerel, hè? Heel, kerel, wat een groot boek, mm. hè? Stucadoren, wist je dat? Is, is nog plaats? Stucadoren is dat gelijk aan het ABC, wist je dat? Ja, als ja. het ABC. Ja, ja, Ah, ja. Jongen, er wordt zoveel kabaal en geheimzinnigheid... ...met mm. schrappen onder stucadoren, weet je wat? Ja. Nou? Ach, ja. Laat ik je nou vertellen dat het doodgewone zaak... is. ...is van een gezond verstand gebruikt. Ja, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga een kopje thee drinken. Je vrouw zal het maar klaar hebben. Mam, hier is de vuilnisman. Wat zeg je me nou, Roddy? De vuilnisman? Ja. Wat moet die? Goedemorgen. Morgen. Wat ik vragen wou, dat moet die zooi daar. Pardon? Welke zooi? Die zooi daar op straat, voor die tuinhekkie. Oh, oh ja, dat, dat heeft mijn man daar neergelegd. Nou, als je maar niet denkt dat we dat meenemen. Ach, heden, nee. Nee, het is tegen de voorschriften. Oh, zo, ja, juist. Dat is Pam. Pam. Dat zeg ik, Pam. Uh, nee, nee, meneer, dat, uh, het komt van de muur. Het is een pleisterwerk. Pleisterwerk? Ja, ja, juist, wat mijn man van de muren heeft gehaald. Voelt u wel? Maar er zitten behoorlijke knapen van stenen doorheen. Ja, ja, dat, ja, dat wel, ja. En mijn maat en ik. Wij kunnen die stukken niet optillen. Dat is tegen de. Voorschriften. Voorschriften. Ja, maar wij kunnen het toch niet weer naar binnen brengen. Het zal de speciale wagen voor moeten komen. De, de speciale wagen? Het is een joppie voor de speciale wagen. Sommers pam. Oh, nou. Hoor. Nou, dat zullen we dan maar doen. Kunt u beter even optillen opteleveneren? Ja. Ja, goed, ik, ik zal wel even bellen. Bel de maar de Reinigingsdienst. Ja, ja, dat zal ik doen. Zij nou dat hij die, die pleister van de muren hebt gehaald? Ja, dat zei ik. En nu worden ze opnieuw gestuurd door. Hoezo? Nee, zomaar... van de muur, hè? Ja. Nou. Oh. Voor het eerst dat ik daarvan hoor. Ik zal wel even even bellen, zoals u me aanraden. Niet te geloven... Van de muren. zo. <laughs> zo, dat is dat. Hoofdstuk, hoofdstuk 15. Het, het stukken duur van muren. Van muren, ja. Bedoel je dat? Ja, dat is het. Dat is het. Lees nou eens het eerste stukje is mooi voor. Ja, De specie moet de vastheid hebben van boter. Meng zorgvuldig en gebruik bij voorkeur een grote troffel. En werkt de specie goed tussen alle groeven en naden. Nou, alsjeblieft. Ik zou zo zeggen dat de zaak best passeert, vind je niet? Ja. Och, ergens in de verte lijkt het wel op boter. Waarom gebruik je zoveel kalp, Nou, omdat we een heleboel muren hebben, voel je wel, zo. Dus, uh... Ja, ja, zeker. Vier muren en een plafond. Ja, nou, die... Uh... Eerst, de muur ziet er werkelijk niet gek uit als ik er vrij mag zijn op te merken. Zo. <tie> muur nummer twee. Nou, wat zeg je daarvan? Hm? Ach. Wat zal ik je zeggen? Uh, spaar jij je opmerkingen maar tot het andere twee muren klaar zijn, hè? Dan pas mag je je oren eruit spreken. Ach, pap, je hebt de lichtknopjes weggestuurd door. Hé, wat hè, wat hè? Hé, kijk nou eens even. <laughs> oh, wacht, die heb ik in een minuutje weer te voorschijn gehaald met een beetje. Ah, dat wordt ook best. Wat zeg je daarvan? Hm? Hmm. Zeg, Roderick, weet je zeker dat dit de juiste manier is om een muur te stucaduren? Ja. Nou, wat staat er dan in boekje, hm? oh, het boekje? O, wacht! Ja, wat? Wat, is er? wat gebeurt er iets met die andere muur? Wat? Wat? Hij heeft gelijk er ook een hele buurt onderaan. Oh. Zag! De kank zat naar beneden, wat? Wat? Zag? Oh. Dan moet ik iets misgaan. gaat door de plek. U kan door. Oh ja, we, we zaten al op u te wachten. Komt u binnen. Zet u een beetje voor, zie ik, hè? Ja, dat komt wanneer we, we hadden een ongelukje. Ja, ja. Een, een kleintje maar, hoor, hoewel ik het maar niet kan begrijpen, hè. We hebben namelijk precies gedaan wat er in het boekje stond. Ja. Ja. Zo, zo. Zeg, ja. u maakt een geintje, hè? Pardon, uh, geintje. Wat staat hier voor een kledderzooi? Het is, is een specie. Die hele weg? Ja. ja, ik heb het niet speciaal gebouwd. Maar wat ter wereld voert u eruit? Stukadoeren, de muren stukadoeren. Hé, hey, wacht u nou, wacht u heen? wacht nou eens even. Meneer, ja, meneer, wacht even, komt er los? Ja, ach, het ziet er eigenlijk uit als de werkelijkheid, is, nee, hoor. Ja, dat is het zo slecht, dat hebben wij al gedaan. Ach, meneer, loopt u nou niet weg, alsjeblieft. Ja. Ja. Hm. Nog wat toosten? Nee, Jean, dankjewel, meneer. Nu, Bos, ga, is er iets voor mij bij? Ah, wie zou er nou jou streven? Kijk ja, eens, kijk. Hé, nee, ik geloof dat jij je vergist, Roddy. Er is inderdaad een brief van Sheila bij. Wie, wie, wie? Uh, van, je, van je vriendinnetje, Tina. Oh. Ach, ze is op vakantie in... een briefkaart. Dat is de oplossing. Wat heb jij nou een Ja, natuurlijk. Prentbriefkaarten. <laughs> honderden en honderden prentbriefkaarten. Dat is het Haal die... eens even nee, nee. een glasje water voor oh, oh, oh, je vader, Sielen. wat oh, oh, oh, oh, oh. moet je dan met die op kaarten? Op de muur tegenover het raam. Op de muur? En een compacte massa van prentbriefkaarten. zeg. gekleurde stadsgezichten, grappige kaarten. BB in drie dimensies enzovoort. Enzo, enzo, enzo. Ja, hey, dat pappie, is het. <laughs> papi kan beter nog een kopje thee nemen, denk ik zo. Ze, en hebben die vader jongens die moeten hollen, want die ben al laat. <laughs> Waarom ben ik daar niet eerder op gekomen? Zeg, prentbriefkaarten. Een hele muur vol. Dat is het eigenlijk. Wat is er nou mis met papa? Moet papi mijn kaart ook hebben, mam? Ik geloof dat papi een dokter nodig heeft. Ja. Neem me die kwalijk op, Jean. Dag. Tot straks. Da, jongens. Dag jongens. Met mevrouw Wilkinson. Ja, uh, Jean, met mij. Luister eens even. Ik moet je even bellen. Waarover, da? Over, uh, over kranten. Kranten? Ja, kranten dan de, de, de koppen boven de artikelen, weet je wel? Zeg, als we nou ook eens een muur namen met alleen maar krantenkoppen. Uh, die, uh, die muur tegenover de haard. Ja, wat zeg je me nou? Honderden en honderden krantenkoppen in verschillende soorten letters over de hele muur. Kranten? Ja, kranten, dat zeg ik je toch? Zeg, uh, G, wat denk je? Zou dat dat zijn? Luister eens, Roderick. Laten we daarover maar praten als je straks thuis bent. Oh, ik heb Dit de juiste methode, denk je? Ja, zeker, natuurlijk. Oh. Ja, nou. Zeg, Snotlas, ja. mag je eens wat een vragen? Nou, hoe oud ben jij eigenlijk? Uh, 40 met nog wat, waarom? Oh, nou, dan weet ik het al. Dan zit het in onze leeftijd, man. Huh? Ja, ja daar um, kwam ik eigenlijk op. Toen um, mijn vrouw en ik de vorige week terugkwamen van een etentje. En eens had ik het. Je, je meent het? Ik meen het, Ja. Snafgras, ja. wat is er met onze huizen aan de hand? Nou, met mijn huis in elk geval niks. Maar ik verwetter, ik weet niet wat onder dat jij in je drie kamers een behangetje hebt zitten, respectievelijk een blommetje, een streepje en een sterretje. Ja, om niet? eerlijk te zijn, ja? En op de schoorste man, de marmeren pendule? Ja, dat klopt. <laughs> en een krieviaan voor het raam voor de voorkamer. Ja, dat weet ik ook nou toevallig ja, maar hoor. Wat wil je daarmee? Zie je, dat is nou wat ik bedoel met onze leeftijd, beste wat jongen. Kan. Ja, nou kijk eens op deze tijd van ons leven laten we ons, hoe moet ik het zeggen, laten we ons gezapig voortduwen. zo, ja. wel? Hè? Ja. Wat zijn we? Uitgebluste figuren zijn huh? met een hang naar gemak. Zicht. Ach ja, uh, uh, jongen. Ja, nee, nee, luister eens even. Het kan ons niks meer schelen of er een stopgaatje in het ontbijtlaken zit. Oh, huh? Juist, nee, yeah. nee, nee, nee, nee. Och, juist, dat is nou een gevaarlijke houdingsnood, Nee, dit is het begin van het afzakken naar de zelfkant. Oh. Naar de goot. Nee, uh, eh. nee, en dit is allemaal een leeftijdskwestie. Uh. Juist. Ja. Hou dit en dit is even vast van dat papier. Ja, huh? ja, ja. Het is nou wel genoeg stijfsel opgelopen. Ja, ja. Zeg maar, ja. denk je wel dat jouw vrouw helemaal akkoord gaat met jouw opvatting? Oh ja, oh ja, oh ja. Ze is er heen, helemaal gek van, jongen. Ja, ja. Te geloven. Pioscoopaffiches <laughs> tegen de muur. Ja. Afijn. Ja, je kan zeggen wat je wilt. Ja, kom maar. Uh, origineel is het, hè? Ja. Zeg nou eens even van. Ja. Ja. Herre, herre, herre. Mooi, mooi, mooi. Is je vrouw niet thuis? Ja. Nee, die is niet thuis, die is de stad in met een vriendin. Oh. Dat zou zo tegen een uur of elf weer terug zijn. Ja. Zo, zeg nou. Uh... Staat je op, op ja, het. Oh, ja, ja, ja, op, ja, ja ik heb ik op, het. He? Ja, ja, ja. Yes. Zeg, zeg uh, ja, eh, nou proberen, nou, ja, Ja, ik heb het recht. Ja. Zeg, tegen elf, dat betekent dus dat we voor deze kamer nog maar twee uur hebben. Oh jawel, oh jawel. Dan kijken we best voor elkaar hoor, ja. Ja, zou je denken. Ja, nou. Ja. Oh ja, dat uh, vergeten. Ik, ik heb tussen haakjes dat idee met die, uh, die brandweedskaart. Nou, blij toe, zeg. Maar uh, je mag wel wat opschieten. Die yeah. stijf zo droog, droog verdraait gauw op, zeg. Ja, ja, heb zo'n andere, zeg ja. maar, ja, ja. Oh, ja. Zo, nou, scheur scheuren mijn niet. Nee, oh, Ja, daar, ja. Mooi, lachen. Ja. Ja, daar uh, heb ik maar vanaf gezien, zeg. Van die, van die van de van de kaart. voor die kaart, Ja. Nee, weet ja. je, in plaats daarvan he, maak ik je nu zwart... Zwart? Zwart, ja. Niet te geloven, nee. zeg. Mag ik even die andere borstel die erbij? Gaan? Ja, ja. Ja, ja. Is dat ja. ja. ja dankjewel, ja. jong. Ja, zwart. Ja, zwart, ja. Zwart, ja. zwart, hè? Ja. Zwart, ja. ja. Nou, ja. heb je nou dat biljet op zijn plaats, daar beneden? Ja. Mooi, ja. Gaan we weer. Ja. Zo, ah. weet je. Nou, het, was, het is zo eenvoudig een kwestie van tijd, hè. En van anders te zijn, als, ja. uh, origineel te willen zijn, hè. Ja, ja. Goed dat je in, in, in een moderne tijd leeft. hè. Vermeerkt de sleur en het routineleven. Zo, mooi. Dat was nummer 10. Dat krijgen we Nummer 1. zeg, het is half tien. Hè? Nog anderhalf uur. Ja, dat weet ik. Zeg, dat stuk gegolfd klaatijzer staat in de tuin, hoor. Ja, het wat? Nee, niet het wat. Ik zeg gegolfd klaatijzer. Het komt bij de open haard. Gegolfd ge klaatijzer? Ja, ja, ja. Dan zeg, het reis om. Ja? Hoe vind je die zwarte verf nou, Snowplaats? Die, die verf? Nou ja, uh, zwart is het, hè? Daar, daar hoef je niet aan te twijfelen. Nee. Hoe laat dat jij nou? Tien over half 11, ja, mooi. 10 over half 11. Misschien nog net even kijken. Kom ik? Indonesiër lantaarn op dan? Ja. Mm, yeah. Oh, dat een bankotrapje is dit. Ja, voorzichtig maar. Ja, helemaal bezig Ja, ja. Hey, ja. ja voorzichtig, voorzichtig, Ja, heb je? Ja, ja. Ja, heb je met een vast? Ja. Ja, ja. netjes. Ja, ja. Nou, wat zeg je daarvan, stel ja. hm? Nou ja, ik, ik hoop dat ze daar aan willen komen, hè? Aan, aan die bioscoopaffiches bedoel ik. Ah, oh. zal ik je zeggen? Het doet een heel erg. vind Ja, nou, origineel is het wel, ik. Mm. <genging> de familie trapt naast Brigitte Bardot... en ja. daar hebben we King Kong, de mensaap naast de dictator van Chaplin. Yeah. Ja, origineel is het zeker. Hoe vind je dit bankstel? Nou, niemand zou willen beweren dat het niet origineel is. Kom <genging> eh, nou ineens bij hem op, hè? Ja, voor het ja. eerst dat ik een banken en drie biertonnen in een huiskamer zie staan. Dat wel, hoor. Nou, ja, dat wil je... Die bank, die kon ik voor 7,50 op de kop tikken. Nou, met een beetje verf eroverheen, doet ik het best. Ja. Zeg, ja. zeg, vind jij die kleur geslaagd, dat, dat roze? Oh, absoluut, man, jazeker. Even vertel, die kerel die mij die bank verkocht, hè? Ja. had ook nog een straatlantaarn. Kan ik He? zo van hem overnemen? Straatlantaarn? Ja. Ja. ja, voor de hall bijvoorbeeld. Oh? Nou, de wat denk je ervan? Oh, wat zal ik je zeggen... Zeg, uh, tussen twee haakjes, wat doen we met de rest van die aanpak, Ja, wat doen we met de rest van die aanpak? Ja, wat doen we ja, daarmee? Jammer om, om weg te gooien, hè? Ja. Weet je, wezen, kunnen we misschien daarboven op uh, de muur van de overloop nog iets mee versieren hier of zo? Hm? Oh, wat oh, hey, oh, oh. zou je vrouw wel eens dus kunnen zijn? Oh, ik maak dat ik weg. Nee, dan nee. Dan nee, nee, nee, waarom? Nou, Stop, draag blijf nu even hier. Dan kun je horen en zien, je waart. alles vergaat. Nee, nee, ik ga erachter duren. Maar blijf je nou echt niet eens? Nee, ik heb thuis nog een eh. eh, wat nou ja. Zeg, in elk geval bedankt voor ja. je hulp, hè. Ja. ja. Nou, je, je vindt het wel, hè? Nog eens bedankt, hoor. Door, hoor. Ja. Die snotgras, ja. Ja, ja, ja, ja, kom. Ja, ja, kom er kom er kom er aan. Zo. Ja, hè? dat duurde knapjes lang, zeg. Ja, neem me niet kwalijk, lieve schat. Snotgras gaat net weg door de achterdeur. Wat zeg je nou? Snotgras door de achterdeur? Ja, zeg hem. Kom eens even mee, Jean. Ik uh, heb een verrassing voor je. Zo. Tja, tja. Ach, alles is wel weer met uw vrouw in orde, oh, meneer Wilkinson. Ik heb haar een kalmerend middel gegeven... en als ze wat heeft geslapen, dan zal ze de schok wel weer te boven zijn. Prachtig, dokter. Ach ja, vrouwen zijn wonderlijke wezens, vindt u niet? Uh, wie zou nog gedacht hebben dat een, een paar eenvoudige veranderingen in het interieur een vrouw zoveel strik zou kunnen maken? Wonderlijke wezens, vrouwen. Uh, vrouwen, mijn beste meneer Wilkinson... moeten te alle tijden met grote zorg en voorzichtigheid behandeld worden... In het bijzonder waar het haar huis en hof betreft. Oh, maar een, een nieuw behangje en een nieuw interieurtje, neem ik nou niet kwalijk. Niemand zal toch willen geloven dat een vrouw daardoor van de sokken raakt? Oh, zeker, zeker, zeker, zeker. Ik geef toe dat dat wel een beetje ongewoon is. Uh, maar misschien voelde ze zich een beetje overdonderd hè? door het onverwachten van het nieuwe, nietwaar? Mag ik die kamer misschien eens zien, die u hebt voorzien van een, een nieuw velletje en zo? Ja, maar natuurlijk, maar dat grootste genoegen, dokter. Mag ik u even voorgaan? Ik denk dat u het ook origineel zult vinden. Ja, Origineel, ja, ja, ja, zeker, zeker. Deze deur Ja, dokter. Wel, dit is het dan? Ja, voor King Kong had ik graag iets anders gehad, maar... Ik had al moeite genoeg om al die affiches bij elkaar te krijgen. Dus... Ja, ja, ja, ja. Dat geloof ik. Ach, en, en, en die zwarte muur. Die zwarte muur vind ik persoonlijk een vondst, hè. Springt die regelrecht recht over. oog. Ja, ja, ja, daar ben ik van, van overtuigd. Hé, hey, hey, dokter. Dokter, dokter, wat is er nou? Voelt u zich niet goed? Nee. Nee, niet flauw vallen. Een dokter. Haal Een dokter. Een dokter. Dat was weer een aflevering van The Wilkinsons. In de hoofdrollen Jan Borkes en Wiesje Bouwmeester. Verder werkten mee Nina Bergsma, Anne-Marie Dupont van Ees, Hanne König, Huib Orizant, Dries Krijn en Rien van Noppen. Regie, Johan Boregraven.